10 uur. Juri Stubenitski met het NOS journaal. De nieuwe reorganisatieronde bij ING is vooral bedoeld om de aandeelhouders tevreden te stellen, dat zeggen vakbonden FNV, CNV en de Unie. ING schrapt de komende 5 jaar in de Benelux 7000 banen, waarvan 2300 in Nederland. Volgens de bank is het belangrijk om de kosten te drukken om ING te laten groeien. Ook zijn er minder mensen nodig omdat klanten via internet bankieren. Supporters van Willem II die zich in Tilburg misdroegen bij de wedstrijd tegen Feyenoord... krijgen een stadionverbod. De club heeft ongeveer tien daders geïdentificeerd. Tijdens de wedstrijd werden Feyenoord-fans in een Willem II-vak belaagd. Eén van hen werd van de tribune gegooid. De politie pakte in het stadion al twee verdachten op... en Willem II heeft er dus meer in het vizier. Directeur van Gol zei tegen Omroep Brabant... dat hij zulke mafkezen niet in het stadion wil hebben. Etnisch profileren door de politie deugt niet en is onprofessioneel. Maar de politie is niet racistisch. Dat zegt plaatsvervangend korpschef Bick van de Nationale Politie. Uit een nieuw rapport blijkt dat de politie vaak mensen controleert vanwege hun huidskleur. Volgens Bick gebeurt dat onbewust en onbedoeld. De politie werkt er hard aan om het probleem aan te pakken, zegt Bick. Automobilisten krijgen hun rijbewijs over een paar jaar waarschijnlijk op hun smartphone. Het plastic rijbewijs zou dan kunnen verdwijnen.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 Het weer, op steeds meer plaatsen zon, het graden een graad of 17. Morgen zonnig, droog en ook 17 graden. Vanaf woensdag een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A1 Apeldoorn Amsterdam bij Amersfoort Noord 2 kilometer. Door een ongeluk op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Everdingen en Nieuwegein 6 kilometer file. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Nieuwegein en Knoopend Oude Rijn 4 kilometer file. A4 Den Haag Amsterdam bij... Uh knopend 4 kilometer file. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelevaar en Zveen en dijk Rijndijk 5 kilometer. 9 kilometer file nog op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knoop het Gouwe. Het komt door een onwelwording. De linker rijstrook is dicht. Op de A27 Breda Gorkum tussen Hank en Gorkum 5 kilometer. Breda richting Utrecht tussen Knoop het Gorkum en Lexmond ook 5 kilometer file. Op de A27 Almere Utrecht het staat door een vrachtwagen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 I'll even op collega Fred Heij moeten wachten voordat ik deze plaat ging draaien. Ja. Want ja, hij is op Ibiza geweest. En dan hadden we meteen even kunnen vragen hoe het daar was natuurlijk. Hè. I took a pill in Ibiza. Dat was de eerste single nieuws. En weer van 4 uur. Je de single van Mike Posner. Ja, u drie met daarin de volgende onderwerpen. Nou, allereerst uh, welkom terug luisteraars en kijkers. Want dankzij de technische diensten uh, werkt alles weer. Uh, hebben we de livestream weer in de lucht. En uh, daarvoor hartelijk dank. Goed, eh, derde uur met nog eh, een dikke 3,5 minuut te gaan in de Q3. En dan hebben we het over de kwalificatie van de F Formule 1. Na, een aantal, na de eerste rondjes stond iedereen weer in de pits. En nu gaan de eerste alweer naar buiten. Eh, de tussenstand in Q3 momenteel is Rosberg op pool, gevolgd door Hamilton, Raikkonen en dan Ricciardo en Verstappen op 5. Maar goed, naarmate het de, de, de, de, de, de, de einde van de Q3...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 Yeah, we used to play pretend years. Die blijft zo'n apart stukje voor deze plaats. Die worden 21 pilots en stressed out. CFM Race Radio, Pit Report. Ja, de kwalificatie zit er net op, Albert uh, Jan, is net te rijden? Ja, klopt. Maar ik zie het exact juist heb. Dus kijk nog even naar de beelden, live vanuit Singapore.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 What it is, baby If we're my sexy, how's it going?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 Uh, en verstappen 1,43. Huh? <laughs> dus dat geeft me even aan hoe weinig verschil er in die top 4 zitten. De snelste was 1, mm. 5 van Rosberg. En Ricciardo 1,43-1. Dus, dus 2, 3 en 4 zitten allebei in de 1,43. Dus het is allemaal minimale verschillen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 We gaan op naar het gedicht van de dag. Ik zal er nog snel even eentje uitzoeken, zoeken, Helvetje. Ja, ga je het werk opleggen. Ja, ja, ja, ja, maar eerst twee platen non-stop, waaronder Omi. In a www.cfm-live.nl En dan zie je hem echt. Dan zie je hem echt. Ja, he. Hij is er weer. Die pil en die pizza. Ja, dat is er wel aardig. <laughs> <Inderdaad>. <laughs> We hebben het over uh, collega Fred Heij. Hij is er weer. Goedemiddag Fred. Ja, ja, hij is er echt. Jorde, trouwens uh, de single van Steve Winwood En Wow you see a chance...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 Wat gebeurt er in Zandvoort tijdens de Nationale Sportwerk deze week? Verenigingen hebben enthousiast gereageerd op de oproep van de sportservice Heemstede Zandvoort. Een aantal organiseren een speciale activiteit of stellen reguliere beweegmomenten open voor iedereen.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 Met de druk dat is wat ze me zei. Ze wil met me shoppen en samen uit eten. Wil naar de beers en wil me met me daten. Maar ik wil muziek en geld op de bank. Al mijn friends die wachten al lang. Ik wil een toekomst opbouwen met haar. Twee kids, een huis met een tuin aan het water. Hond of kaart, wat jij wil. Maar blijf nou niet staren, want dan word ik stil. Doe dit voor ons en werk dus hard. Want ik hou van jou met heel mijn hart. Ik neem je mee, neem je mee. Misschien nog goed dat je weet wat ik nu voel. Jij ligt naast muziek. Dus had je zien wat ik bedoel. Ik In de wereld Zeg me wat je wil Stare word te stil van Stil van Stil van Zeg me wat je wil Stare word te stil, stil, stil, stil van Ik neem je mee Neem je mee op reis Neem je mee Naar Rome of Parijs Ik lijk me wel cool Doordat je weet ik heb muziek, dus laat je zien wat ik bedoel Ik neem je mee Ik neem je mee Ik neem je mee Ik neem je mee Ja, de sportweek is vandaag begonnen en ik neem je mee, ja. Gewoon lekker uh, naar, een, naar een sports en lekker sportief zijn, zo is het.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 to me.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 Nou, nog maar een paar dagen geleden op Ibiza. Ook voor jou geldt het, uh, Fred. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Ja, helaas, Rob. Helaas, helaas, helaas, helaas. helaas. Ik wil wel weer terug he, naar Ibiza. Ja, dat blijven wij ook. <laughs> Zo dadelijk, Fred. Hey. Tussen vijf en zeven. Met Entertainment for You. En daar we het over, hè. He. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Hier is Gerard Koks.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 En uh, ja, daar mocht hij dus een uh, nummer opnemen En dat, uh, dat nummer is ook nog een hit geworden eigenlijk. De Nederlandstalige... Uh, Luister luisteren. naar de titel. Uh, ik wil dat je bij me bent. Ik voel je weer gedicht Ik komen. wil ja, dat ja, je ja, bij ik me bent. Ben. Ja. Dat worden zo dadelijk uh, na vijf uur in entertainment for you. We gaan er nog twee draaien tot aan het deals weer van vijf uur. I ke MC Kid Frost. You saw a that my phone is the big boss. My quirth is loaded, it's full of alas. I put it in your face and you won't say nala. Bye those cholos, you call us what you will. You say we are assassins, you shouldn't to kill. It's in my brother be an Aztec boy. You go to any extreme and hold no barriers. Chicano, and I'm brown and proud. Want this gingaso seem on the see. us get down. Right now in the dirt.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 Known as Gali. Isada scared loco, you so no malo. Through no silence, nothing your brain is hollow, been hitting the head too many times with a follow. Still you tryna act cool, but you should know you're so cool that I'ma call you a gulo. Cool you just a peewee, you can't get none ever. You're on a lever. Your own radio doesn't back you up. They just look at your ass and call you a poo butt. And so I look and I laugh and say it <laughs> Yeah, this is for the raza, raza. rasa.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 Heerlijk. Zo het begin, uh, of aan het einde van Zofmoord uh, op zaterdag en aan het begin van Entertainment for You. Vond je hem ook leuk, Fritz? Ja, ik, uh, ik vond hem. Uh, ja. Ja, Gebeldige, hip he. Hip, hip, hip Ben ik goor. Ja, ben ik ja, In hip, ja. ja. uh, een een keer uh, uh, hippe Robbie. Ja, ik, ik wilde wil haast zeggen, haast voor mensen op leeftijd. Maar ik, ja, daar, daar, daar hoor ik ook een beetje bij. Dus. Een, <lacht> een beetje. Welkom <lacht> be <lacht> bij de club. Daar hoor je een beetje boel bij. Een beetje boel. ik beetje boel. Ik wacht jij na vijf uur.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 <laughs> Dat komt niet dan. Ik val precies met Fred. Yo, just swear and curse when you're chewing on life's gristle. That grumble give a whistle and whistle help things turn out for the best. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.